12 uur het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. De Hoge Raad doet uitspraak over een herzieningsverzoek in de zaak van de Zes van Breda. Jacob Soemer is opnieuw gekozen tot leider van het ANC. En het ziekenhuis in Zoetermeer betaalt de helft van de salarissen maar deze maand. Vanmiddag eerst nog een enkele bui, maar op steeds meer plaatsen wordt het droog. Af en toe kan de zon even schijnen, het wordt vandaag zo'n 6 graden. Morgen blijft het overwegend droog, is er wat meer kans op zon. Het wordt opnieuw zo'n 6 graden, er waait wel een matige oostenwind. Rond deze tijd doet de Hoge Raad uitspraak in de zaak van de Zes van Breda. Zes mannen en vrouwen, toen de tijd rond de 20 jaar oud... zouden jarenlang ten onrechte vast hebben gezeten voor de moord op oma Mok, toen 56... De zaak wordt door ons gevolgd door Joris van de Kerkhof zodra hij meer nieuws heeft. Dan horen we dat uiteraard van hem hier op Radio 1. Op het congres van het ANC in Zuid-Afrika is Jacob Souma opnieuw gekozen als partijleider. De kans is groot dat hij daarmee in 2014 ook weer herkozen wordt als president. Correspondent Kees Broeren is in Zuid-Afrika. Kees, uh, was dit geheel volgens de lijn der verwachting dat hij uh, ook weer het partijleiderschap zou gaan winnen? In de laatste dagen werd uh, duidelijk dat uh, Jacob Suma inderdaad uh, de grootste kans maakte om opnieuw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 In Mangdown, het vroege Bloemfontein, waar die ANC-conferentie uh, plaatsvindt... ...daar zal ongetwijfeld ook uh, geld over tafel zijn gegaan. En uh, ja, dat heeft toegeleid uh, dat uh, Jacob Zuma toch uh, overtuigend is gekozen tot voorzitter van de ANC... ...en daarmee waarschijnlijk ook tot uh, de kandidaat voor het ANC voor de verkiezingen van 2014. Het zijn kansen voor, uh, ja, voor dat presidentschap, voor herverkiezing, die zijn hiermee ook uh, fors gestegen? Het ANC is natuurlijk uh, verreweg de populairste partij nog steeds. Uh, Zo'n uh, twee derde van uh, de kiezers in Zuid-Afrika heeft uh, de afgelopen jaren voor die partij gekozen. Het is iets naar beneden gelopen, lopen, maar rond de 60% kun je zeggen van de kiezers uh, kiest toch nog steeds voor het ANC. En de partijen daarachter die zijn duidelijk heel veel kleiner. Dus wat dat betreft is de kans heel erg groot dat die huidige voorzitter van het ANC, die dan ook de presidentkandidaat moet worden in de verkiezingen van 2015, 14, dat hij dan ook uh, opnieuw de president van Zuid-Afrika zal worden en daarmee zal Jacob Zuma een tweede termijn krijgen, een tweede termijn die hij ontzettend uh, graag wil en een tweede termijn uh, die hij ook nodig heeft om, uh, zo vinden veel mensen, te bewijzen dat hij tot een krachtiger beleid in staat zal zijn dan hij tot nu toe heeft uh, uh, waarvan hij tot nu toe blijk heeft gegeven, met name op het gebied uh, van de economie. En daaraan zal uh, Jacob Zuma de komende jaren dan ook bijzonder hard moeten werken. Kees Broeren in Zuid-Afrika, dankjewel. Medewerkers van het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer... krijgen deze maand maar de helft van hun loon. De andere helft volgt in januari. Het ziekenhuis heeft al lang geldproblemen. Medewerkers krijgen wel hun eindejaarsuitkering. Michel van Herp van Zorgvakbond Nu91. Nu aan de lijn. Uh, meneer goedemiddag. van Herp, goedemiddag. goedemiddag. Het, het ging al langer niet zo goed met het ziekenhuis. Uh, maar had u verwacht dat het zo slecht ging? Nou, het klopt inderdaad dat het al uh, langer een uh, probleemsituatie was in dit ziekenhuis. Maar eind vorige week zijn we opeens geconfronteerd met het feit dat de directie uh, moest beslissen om de helft van het hm. salaris van medewerkers niet uit te betalen. En dat ja, kwam ook voor ons als donderslag bij Hildere Hemel. Want normaal krijgt een werknemer in deze maand iets extra's in de vorm van een kerstpakket. En hier wordt gewoon uh, de helft van het salaris achtergehouden. Inderdaad, dit is natuurlijk een uh, situatie die heel problematisch is voor vele medewerkers daar. Uh, ja, laten we heel eerlijk daarin zijn. Mensen rekenen er wel gewoon op dat ze aan het eind van de maand gewoon hun salaris uitbetaald krijgen. En gewoon de eindejaarsuitkering die gewoon is afgesproken in de CAO uh, waar deze mensen onder werken. Ja, die eindejaarsuitkering die krijgen ze dan wel deze maand. Uh, maar dat uitstel van de helft van, van het salaris, wordt dat geaccepteerd door de werknemers? Nee, uh, zo, als ik nu in kan schatten en de telefoontjes die wij hier binnenkrijgen, zijn mensen toch wel heel erg boos uh, over deze maatregel die uh, de directie heeft genomen. En gaan mensen het daar ook niet bij laten zitten en uh, gaan ze hier wel bezwaar tegen maken. Nou, ja, maar wat zou het ziekenhuis kunnen doen als het geld er niet is? Ja, dan kan je het ook niet uitbetalen. Nee, kijk, wij hebben de, toen wij hiermee geconfronteerd worden, toen de directie het ons er meldde, hebben wij ook met de directie uh, gekeken van, zijn er geen andere mogelijkheden om ergens anders een rekening uh, niet te betalen... maar ja. in ieder geval je personeel wel uit te betalen. De directie was hier niet uh, toebereid. En het is dus ook ja, echt een keus van de directie... om uh, het nu te halen bij het personeel. Mm -hmm. En wat als de directie hierbij blijft? Wat doet u dan? Nou, Wij gaan in ieder geval onze leden informeren over deze uh, stand van zaken... en hun de mogelijkheid bieden om een voorbeeldbrief... die wij gaan maken, ja. op te stellen en te sturen aan de directie... En dat betekent ook dat medewerkers gewoon het recht hebben over het uh, niet betaalde deel van het salaris. Dat laatste, dat viel heel even weg, dat medewerkers het recht hebben? Om een boete uh, te claimen bij de werkgever. Okay. De werkgever is gewoon uh, via het uh, burgerlijk wetbroek verplicht om op ja. tijd het salaris te betalen. Het is helder. Uh, wij wachten het met u even af. Michel van Herf van Zorgvakbond, Nu91. Dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag. Nieuws over een ander ziekenhuis, het Beatrix Kinderziekenhuis. Daar is de top uit zijn functie gezet, meldt Universitair Medisch Centrum Groningen... waar het Beatrix Kinderziekenhuis onder valt. Volgens de Raad van Bestuur is er niets mis met de kwaliteiten van de afzonderlijke bestuurders... maar lukt het hen niet om samen te werken en was er sprake van een leiderschapsvacuum. De huidige top van het Beatrix Kinderziekenhuis krijgt een andere functie... en wordt vervangen door een tijdelijk management. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. Het gaat beter met de boeren en tuinders. Veel ondernemers in de land- en tuinbouwsector zagen hun inkomen dit jaar stijgen ten opzichte van vorig jaar. Laan van Staalduin is directeur van het Landbouw Economisch Instituut van de Wageningen Universiteit. Dat heeft het onderzoek gedaan. Mevrouw van Staalduin, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dat is positief nieuws, dat hoor je niet zo vaak. Het inkomen stijgt. Hoe kan dat? Ja, dat klopt. Ja, de, nou, het is een uh, gemiddeld cijfer, dus het, zal niet voor alle, uh, het geldt niet voor alle bedrijfstypen. Mm -hmm. Maar gemiddeld genomen neemt het toe en uh, dat komt met name door uh, stijgende productprijzen. Ja, hoeveel meer zijn ze gaan verdienen, de boeren en tuinders? Uh, nou, ze zijn uh, uh, ja, gemiddeld genomen 16.000 euro uh, meer gaan verdienen ten opzichte van vorig jaar. Het is nu uh, gemiddeld 78.000 euro... Uh, maar daar zie je natuurlijk een hele grote spreiding uh, tussen de verschillende sectoren. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, nou, uh, akkerbouwers doen het heel goed dit jaar. We trekken helemaal bij, die zitten op gemiddeld 110.000 euro. Ja. Uh, maar uh, bijvoorbeeld de glasgroenten, uh, dus uh, de tomatentelers en de paprika uh, paprikatelers, die zitten op gemiddeld 33.000. En, en binnen die groep zitten er ook weer heel veel mensen die, die verdienen... Er... Ja, die, die hebben eigenlijk een heel groot verlies. Ja. Dus je ziet een hele grote spreiding uh, tussen bedrijven. Speelt ook nog een rol dat we uh, dit jaar, 2012... Uh, uh, ja, geen hinder hebben gehad van allerlei virussen of bacteries of zo. Hè? De EHEC-bacterie ja. in 2011 ja. bijvoorbeeld. Uh, dat, uh, dat klopt. Hè, dat Erg was... Voor, ja. Ja, sorry. Vorig jaar was een dramatisch jaar voor die glasgroentebedrijven met de erc bacterie ja. En uh, die hebben daar uh, nu eigenlijk nog steeds uh, last van. Dus zij zien wel hun inkomen flink stijgen dit jaar. Maar absoluut gezien uh, zijn ze er nog lang niet. Maar nog altijd en, uh, nadelen daarvan. Ja, uh, ja. ja die en dat, dat blijft daar nog zo nog nadelen. even ook in 2013. Uh, nou, dat zal wel meer gaan bijtrekken zolang de situatie is wat die nu is. Uh, want uh, wij zien wel uh, ja, dat de prijzen wel wat beter worden. Mevrouw van Staalduinen, ik dank u wel voor de uitleg. Goedemiddag. Ja, oké, okay, dank u wel. Dag. Graag gedaan. Mevrouw Dag. van Staalduinen was dat directeur van het Landbouw Economisch Instituut van de Wageningen Universiteit. Honderden rechters vinden dat de rechtspraak wordt uitgehold. Zeven rechters van het gerechtshof in Leeuwarden hebben manifest opgesteld... en zeggen dat ze door honderden collega's worden gesteund. Rechters vinden dat ze niet goed worden vertegenwoordigd door de gerechtsbesturen. Die besturen zouden op de grote afstand staan van de werkvloer... en vooral geïnteresseerd zijn in het aantal vonnissen dat wordt geveld. De rechters vinden dat zo de kwaliteit van hun uitspraken wordt aangetast... net als de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Volgens de Raad voor de Rechtspraak hebben rechters wel genoeg inspraak... in de samenstelling van de besturen. Bureau Jeugdzorg begint een spoedprocedure om een jongen van 15... die alleen rauwe groenten eet, uit huis te plaatsen. Dat heeft de jeugdorganisatie via een e-mail laten weten aan de moeder van het kind. De spoedprocedure is begonnen omdat moeder Kenter weigert haar kind naar school te sturen. Hij krijgt thuis les van zijn moeder. Volgens Kenter zou haar kind op een middelbare school tussen de lessen door slecht eten. Ze gaat de spoedprocedure aanvechten. De zaak van de 15-jarige Tom Watkins speelt al langer. In 2008 deed een documentaire over hem veel stof opwaaien. De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het herzieningsverzoek... in de moordzaak van de 58-jarige oma Mok uit 1993. Drie mannen en drie vrouwen, de zogenoemde zes van Breda... hebben misschien wel jarenlang ten onrechte gevangen gezeten voor de moord. Joris van de Kerkhof was voor ons bij de uitspraak. Joris, wat is de uitslag? De, uitslag, de uitspraak is dat er een herziening er komt... Van de zaak. Uh, er zijn uh, verschillende verdachte getuigen uh, gehoord en die getuigen, uh, de verklaring van die getuigen van die moord in de 93, ja die is op een verkeerde manier in de rechtszaak in eerste aanleg in een hoger beroep uh, uh, gebruikt, waardoor uh, de hoge raad zegt uh, van ja, dan zegt iemand dat ik nu uit de zaal moet omdat er een gewone zitting begint. Okay. Uh, de getuigen zijn op een, op een verkeerde manier gebruikt in de eerste aanleg en in het hoge beroep. En daardoor zou er een gereden uh, kans zijn dat de rechters in eerste instantie tot een andere uitspraak zouden zijn gekomen. Zo wordt dat dan genoemd. Ja. En dat betekent dat dat dus een, een nieuwe zaak moet komen. En die komt dan uh, voor uh, de. Het gerechtshof in Den Haag over een aantal weken of maanden. Maar dat die getuigenverklaringen. mogen die dan niet meedoen in die zaak of zo? Wat, wat, uh, wat bedoelen ze daarmee? Het ging over twee mensen die in een bushokje zaten voor het restaurant en die een is gewoon anders geïnterpreteerd dan dat ze getuigd uh, hebben. Uh, dat betekent dat de mensen die veroordeeld zijn... veroordeeld zijn op een manier die, waardoor ze helemaal niet veroordeeld hadden, hadden mogen worden. Ze hebben, de drie mannen hebben altijd ontkend. De drie vrouwen hebben wel een, uh, een verklaring afgelegd... waarvan er eentje uiteindelijk heeft gezegd van uh, ik heb het uh, toch niet uh, gedaan. Uiteindelijk zijn ze toch met z'n allen veroordeeld. De mannen tot tien jaar, de vrouwen voor mee de plichtigheid uh, tot 15 maanden tot, uh, tot twee jaar. Ze hebben hun straffen Uitgezeten. Maar um, ja, de, de, daar is er niets meer aan te doen. De zaak komt opnieuw voor. En dan, dan wordt er beslist uh, of dat ze het dan nou wel of niet gedaan hebben... volgens uh, het, uh, uh, het gerechtshof in Den Haag... Dan die de zaak dan opnieuw gaat behandelen. We vandaag meer details hierover voor dit moment. Dankjewel, Joris van de Kerkhof. Schort. Barcelona heeft het contract met vedette Lionel Messi verlengd tot 2018. De Argentijn verbeterde dit kalenderjaar het recordaantal doelpunten... van de Duitse Gerd Müller. Dat stond sinds 1972 op 85. De teller bij Messi staat intussen op 90. Barcelona verlengde ook de contracten van uh, Carles Puyol en Xavi tot 2016. Charon Thierry van ADO Den Haag is succesvol in beroep gegaan... tegen de schorsing die hij in december begin deze maand dus kreeg... na zijn rode kaart tegen FC Twente. De KNVB wilde hem drie duels schorsen, maar dat is in hoge beroep teruggebracht. Het worden er nu twee. Verkeersinformatie nu. Goedemiddag, Wijnand Nanswaan. Goedemiddag. Nou, in ieder geval goed nieuws voor de A2. Want de A2 tussen Utrecht en Amsterdam is weer helemaal vrijgegeven. Gebeurde daar vanmorgen aan het eind van de ochtendspits een ernstig ongeluk. De weg was een tijd lang helemaal dicht bij Knoopend Holendrecht. Maar alles is open en de file daar is opgelost. Omrijders uh, die voor de N201 kozen, die staan nog wel stil. Van Hilversum naar Uithoorn staan tussen de aansluiting met de A2 en Uithoorn. 8 kilometer file. En de A27 van Utrecht naar Breda bij Knoopend Net de twee kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Intussen is het 13 minuten over 12. De hoofdpunten uit deze uitzending nog een keer. De Hoge Raad heeft bepaald dat het gerechtshof in Den Haag de strafzaak uh, tegen de zes van Breda opnieuw moet behandelen. Drie mannen en drie vrouwen die zijn veroordeeld voor de moord in Breda, in de jaren 90, hebben mogelijk jarenlang ten onrechte in de gevangenis gezeten. Jacob Suma is in Zuid-Afrika opnieuw gekozen tot leider van het ANC... en een ziekenhuis in Zoetermeer betaalt deze maand... maar de helft van de salarissen uit. zit in geldproblemen. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, Jurgen van den Berg met Lunch. Ja, ja, de Stergouden Loekie 2012 staat voor de deur. Dus, wat is uw favoriete commercial? Ga naar stergoudenloekie.nl en stem.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 NCRV. lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zo even met turncommentator Hans van Zetten, want de wereldprestatie van Epke Zonderland deze zomer op de Spelen van Londen straalde natuurlijk ook op hem af. In het mediaforum Melo van Hinten van de Volkskrant en Paul Reumer, directeur van de NTR. Het gaat onder meer over de lijstjes van de beste dit en dat, zus en zo, die aan het eind van het jaar altijd verschijnen. Zoals bijvoorbeeld die van Politicus van het jaar. Dames en heren. Mag ik u voorstellen, politicus van het jaar 2012, staat daar Diederik Samsom. En dan zometeen in de Nationale Nieuwsquiz, Jesper Rijpma, die komt uit Utrecht. Dit is Radio 1, lunch. We beginnen met het mediajournaal. Uh, vanavond is in Enschede de sluiting van het Glazen Huis. Dan gaan de drie dj's van 3FM, Giel Belen, Gerard Ekdom en Michiel Veenstra... Uh, daar achter Slot en Grendel zou je kunnen zeggen... om geld op te halen voor Serious Request. De vraag is dan elk jaar weer, gaat het kabinet de opbrengst verdubbelen? Het antwoord wordt dit jaar gegeven door minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking en het antwoord luidt nee.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 en dan zeg ik echt letterlijk met z'n allen, heel Nederland... net weer wat meer geld opgehaald als het jaar ervoor, met overheidssteun. En het is daardoor, vind ik, misschien nogal nog sterker een actie van heel Nederland. Eerder dit jaar nam Facebook de fotodienst Instagram over... voor 1 miljard dollar. Dat is een hoop geld dat Facebook nu wil terugverdienen... door foto's te verkopen aan commerciële partijen. De makers van die foto's, dat zijn u en ik dus, die krijgen daar geen stuiven voor... en zullen ook niet op de hoogte worden gebracht als een foto wordt verkocht. De wijziging in de voorwaarden gaat half januari in. Het internet is uh, groot, dat weten we allemaal, met miljarden gebruikers... die per dag miljoenen sites raadplegen. En het eind is nog lang niet in zicht. Maar dat lijkt wel het geval bij een van de grootste internetarchieven, archives.com. Ze hebben geld nodig om opslagruimte te kopen... om alles wat er op het internet gebeurt ook inderdaad te archiveren... en vragen dus daarom om donaties. Klein Schuurman, goedemiddag. Goedemiddag. Internetdeskundige, uh, wat doet zo'n internetarchief precies? Nou, zij maken uh, voortdurend eigenlijk snapshots of foto's van, uh, van websites. Uh, en daarmee maken ze in feite een archief. En dat is op zich heel leuk. Ze noemen dat zelf de Wayback Machine. Dus je kan inderdaad heel ver teruggaan. En dan kan je gewoon een URL intypen. Dus ook bijvoorbeeld omroep.nl. En dan kan je uh, nou ja, op een jaartal klikken. En dan kan je zien hoe op dat moment de website omroep.nl eruit zag. Ja, wat hebben we eraan? Nou ja, dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk de vraag. Ik denk dat je er heel veel aan hebt, want hè, er komt natuurlijk een tijd dat je, ik doe dat overigens al regelmatig, dat je afvraagt hoe werkt het internet nou ook alweer in de jaren negentig en wat gebruikten we toen als zoekmachine, Alta Vista. Nou, de helft van de mensen herkent het <lacht> waarschijnlijk niet eens meer, terwijl dat de zoekmachine was. Ja. En dat geldt misschien in zijn algemeenheid wel over musea. Wat heb je eraan om te weten hoe het werkt of hoe het eruit zag uh, zoveel jaar geleden? Ik ja. denk dat dat wel zo'n functie heeft. Ja, ja. Maar, euh, laten we zeggen, het is niet zo als je bij Google iets intikt of zoiets, dat dat, dat, dat dan automatisch ook naar deze site uh, wordt gelinkt. Ofzo. Het gaat puur om, om te kijken van hoe zag uh, de site van nou ja, noem eens wat, een of andere blog wat nu heel populair is, hoe zag dat het uh, tien jaar geleden uit? Ja, precies. Nou ja, en het is eigenlijk zonde, dus het is wel een terechte vraag. Want Google indexeert zich natuurlijk ook helemaal suf. En daar vind je zelfs dingen die, die al verwijderd zijn... maar die zij dus nog in hun cache, in hun opslag hebben. Maar zij doen dat om zelf hun zoekmachine goed te laten functioneren. En er zit geen nobel doel achter, wat wel het geval is bij uh, archive.org. Hmm. Want dan is het echt bedoeld om dingen te bewaren. Terwijl als Google bijvoorbeeld er niks meer aan heeft voor zijn advertenties... kunnen ze het ook gewoon weggooien. Dus ja. dat is eigenlijk echt wel een ander motief. Ze zeggen dat ze 150.000 dollar nodig hebben... om 4 petabyte aan uh, extra opslagruimte te kunnen kopen. Hoeveel is dat, een petabyte? Nou, een petabyte is weer duizend terabyte. Dat klinkt dan misschien weer iets bekender. En dat is weer duizend gigabyte. Nou, dat, dat kennen mensen natuurlijk wel van USB-sticks, harde schijven enzovoort. Er uh, was net al even een berichtje over Facebook-foto's. Uh, Facebook heeft ongeveer 10 miljard foto's nu opgeslagen... en dat uh, past op één petabyte. Kijk aan. Oké, okay, dus daar willen ze de vier van bij hebben. Ja. Um, en, en dat archief, waar zit dat? Dat zit ergens? Dat is gewoon een server die ergens staat? En uiteindelijk zijn dat natuurlijk allemaal zoemende uh, schijfjes die, die stroom nodig hebben en gekoeld uh, moeten worden. Dus uh, een schijf kopen is één ding, maar de groei is nu 190 terabyte per maand. En dat gaat natuurlijk alleen nog maar harder de ja. komende jaren. Dus het kost natuurlijk echt geld. Net als Wikipedia overigens een beetje vergelijkbaar. Die hebben ook donaties opgehaald uh, om dat allemaal draaiend uh, te houden. Ja. Klein Schuurman, dankjewel voor de uitleg. Jo! Na drie jaar stoppen Nick en Simon als jurylid van de Voice of Holland. Het duo heeft het te druk met andere bezigheden. Dus dit soort beoordelingen zullen we het volgende seizoen moeten missen. Wat zou het nou leuk zijn als je straks voor ons kiest? Want weet je wat dan gebeurt? Dan zitten op maandag al die mensen op kantoor daarover na te praten. Van, zag je die donkere Salzainres? Had jij nou verwacht dat die van Nick en Simon zou kiezen? Nou, ik had het echt niet verwacht. En je bent in één klap beroemd in het hele land. Ja, we zullen ze nog wel zien, trouwens, in de Voice Kids. De grote vraag is natuurlijk wie Nick en Simon gaan opvolgen. Uh, Guus Meeuw is in ieder geval niet. Hij is bij de eerste serie al eens een keer gevraagd, maar hij vindt zichzelf niet geschikt als coach. Het einde van het jaar komt eraan en dus is het tijd voor de lijstjes. Het best bekeken videofilmpje op YouTube bijvoorbeeld is... Star, Star, Hop! Gangnam Style dus van de Koreaanse popster Psy, let op, ruim 973 miljoen keer bekeken op het internet, bijna een miljard keer dus. De Gangnam Style werd zeven keer zo vaak bekeken als de nummer twee op die lijst, dat is de bewerking van het gotje gotcha nummer Somebody That I Used To Know, maar dan in de uitvoering van die vijf mensen op één gitaar. Vanavond is het sportgala en daar worden de sportman en de sportvrouw en ook de sportploeg van het jaar gekozen. Topfavoriet voor de titel sportman van het jaar is Epke Zonderland. En niet in de laatste plaats door het commentaar van Hans van Zetten. Daar is de, ja, de eerste en de tweede en de derde. Jawel! Hij heeft geflikt. Drie vluchtelementen op rij. En er ontstaat een enorme euforie hier. Dan de En dan is alles beslissend. Nu de afsprong. De afsprong. Dubbel salto. De flying dutchman. En hij, hij staat. Hij staat. Het is ongekend. Edke Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven gedurd. Hij staat. En hij heeft dus iedereen. En ik sta ook. Ik ga helemaal uit het dak. Het is ongelooflijk wat Edke Zonderland hier laat zien. Ja, Hans Verzetten die de onwetende tv-kijker op enthousiaste wijze door de oefening van de Heen loodste. En uh, dus ook een beetje een hoofdrolspeler in dit sportmoment van het jaar. Hans van Zetten, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ik, ik krijg nog steeds kippenvel hoor als ik het hoor. Hoe gaat dat met u? Ja, ik ook. Ik ook, ik ook. Maar ik moet wel één ding recht zetten hoor. Ik heb uh, geen enkele bijdrage geleverd aan die heroïsche prestatie van Epke Zonderland aan de rechtsstok. Ik heb hooguit een bijdrage geleverd aan zijn populariteit in Nederland. Maar hij heeft het helemaal gedaan. met ja. zijn werk. Ja, Maar je kunt toch zeggen dat dit wel het sportmoment van het jaar is? Uh, inclusief het commentaar hoor, wat mij betreft. Mm -hmm. Ja, nou, dat is het zeker. Want ik zat er met mijn neus bovenop. En uh, je kon al aan mijn stemmen horen dat ik er helemaal in zat. Uh, zeer gepassioneerd. Uh, die oefening volgde. Dus wat dat betreft, ja, ja voor mij was je natuurlijk het absolute hoogtepunt eh, ja. in 26 jaar commentaar leveren bij turnen. Ja, want laten we dat niet vergeten, u deed het al heel lang, maar uh, ja, dit was ineens een, een finest moment. En had u eigenlijk op dat moment al door dat, dat het hele land dat ook uh, fantastisch vond? Nee, dat had ik helemaal niet door. Uh, want ja, ik was gewoon bezig met mijn klus te doen. Ik, ik had daar tien slapeloze nachten van gehad tussen de kwalificatiewedstrijd en de finale. Ik was nerveuzer, heb ik begrepen, achteraf. ...dan het Zonderland zelf. Uh, maar in ieder geval, uh, die nervositeit die kwam er wel uit. Maar ik hoorde pas achteraf, uh, en dat was een uh, pas na de finale van de dames Turner op vloer... ...hoorde ik wat het teweeg had gebracht uh, in ons land. Ja, dat was geweldig natuurlijk. Ja. Nou is Turner niet, uh, laten we zeggen, een van de, van de hoofdonderwerpen altijd in Studiosport. Uh, uh, dus laten we zeggen, de namen van Snoeks en Gruter en, en Dijkstra noem het maar eens wat. Uh, die, die hoor je veel vaker. Uh, merkt u toch dat uw bekendheid wel is toegenomen in Nederland? Nou, ik heb in ieder geval na de spelen vreselijk veel reacties gekregen. Helemaal uh, via internet of uh, via e-mail, uh, sms'jes. Uh, nou, het is natuurlijk hartstikke leuk om allerlei complimenten te krijgen. Want dat is iedereen leuk, of je nou bakker bent of commentator. Maar, maar ook en, uitnodigingen uh, om allerlei winkels te openen en zo, dat soort uh, dingen? Nou ja, ik heb wel. Nou, de winkels openen, dat doe ik per definitie niet. Maar uh, wel uitnodigingen om hier en daar eens uh, te komen voor een masterclass of iets te presenteren. Of uh, zelfs het filmpje in te spreken, al gaat het dan over uh, het wassen beeld. wat, uh, wat Edke Zonderland uh, gaat krijgen volgend jaar. Hè? Want ja, hij wordt nu uh, straks uh, in Madame zo zelfs uh, vastgelegd in Amsterdam. Dan kan iedereen gaan, gaan bekijken en naast hem gaan hangen aan de rechtsstok om foto's te maken. Dus kortom, uh, Edke is gewoon hot. Ja, ja uh, ik denk ook wel dat hij Sportman van het jaar wordt, toch? Vanavond? Uh, ja, ik moet zeggen, de, de andere kandidaten zijn ook fantastisch. Het zijn allemaal grootse Sportmensen. Maar ja. Uh, Epke, het is uh, A, een unieke prestatie omdat er nog nooit iemand voor hem uh, een Olympisch turnkampioen is geweest. Hè, terwijl bij het uh, plankstijlen, dit is de nummer twee in feite, hè. we hebben al keer mm -hmm. ooit, dus het is niet zo historisch uniek. Uh, en daarnaast uh, weten met name alle topsporters met uh, de A-licentie van en NSF... hoe moeilijk en spartaans turnen is op dit niveau. Uh, dus die hebben sowieso al een grote waardering. Ja. En zij gaan uiteindelijk vanavond beslissen ja. wie het gaat worden. Ja. Dus ik geef hem inderdaad 99% uh, kans. Ja. ja, dat is het mooie van die verkiezingen: dat de sporters zelf uh, de dienst uitmaken. Nog één vraag, want u zei in uw commentaar: herinner ik me. Uh, ik hoop dat heel veel jongetjes en meisjes ook dit zien en zelf gaan turnen. Uh, zijn daar al cijfers van bekend? Heeft dit, heeft dit een aanzuigende werking gehad? Jazeker. Want ik hoor van diverse uh, turnclubs dat uh, de toeloop van jongetjes en meisjes ook uh, uh, aanwezig is. Bovendien, uh, in de eerste week van januari... vindt het grote gymfeest plaats... waarvan uh, Epke Zonderland de ambassadeur is. Dan gaan uh, nou bijna 200 gymclubs in Nederland hun de deuren openen... voor iedereen die binnen wil komen. En dat is in de periode tussen 3 en 6 januari. Kijk zeg maar, in de laatste week van de kerstvakantie... kunnen alle kinderen naar gymclubs gaan. Dat is fantastisch. Goed. Leuk dat u even in de telefoon kwam. Hans van Zitten. Graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag... De Beatles naar Blokken. Het media ja, Deze week worden de gouden Lookies uitgereikt. En daarom laten we deze week elke dag legendarische reclames horen uit de oude doos. Uh, vandaag een duik in het reclame van Rijk de Gooier. Want die kwam geregeld voorbij in de sterblokken. Een van de eerste BN'ers die in die sterblokken te zien was. Hij introduceerde onder meer deze termen. Wacht u Heel goed, Jockie. Foutje. Bedankt. Volgens het vakblad Adformatie heeft de gooier de meeste reclameklassiekers op zijn naam staan. Hij maakte reclame voor een Franse kaas, waarvan hij de naam nooit goed uitsprak. Ik ben rijk in Frankrijk. Ik ook. Heel goed, Jockey. We zijn samen rijk in Frankrijk. En u komt allemaal door een prachtige Franse kunststukje daar. Paturin. Paturin. Ja. ja. En bovendien nu, Ossie. In een groot dossier In een groot dossier. En zijn compaan Johnny Kraaikamp maakte die sketches voor CNA. Johnny speelde altijd een grote cna Van En Rijk was dan minder overtuigd van de kracht van de kledingwinkel. In het volgende fragment is Rijk leraar en John een van zijn leerlingen. Jongen, we zingen allemaal een vrolijke liedje. Daar was een wuf dat spon. Eh, kennen we je niet met aan te zeggen, meester? Nee. Bekend voor tv? Nee, John. Daar was een wuf dat spon. Ja, wie was? Zing het, John! Wat spond je ze dan? Lieve kleren voor de kindertjes, John. Kun je toch veel beter de CNA! Ook speelde Rijk de Gooier een loesje type dat telkens weer zijn verzekering op wilde lichten. Ik zit hier op de Bahamas en ze hebben mijn jacht gejapt. Dat is niet zo mooi, meneer Van Looy. Nee, dat is zeker niet zo mooi. Voor u. Kijk even vangen. Reaal regelt het allemaal. Wat voor jacht is het? Uh, het is een renteboot. Een originele echte renteboot. <laughs> renteboot, maar meneer Van Looy, dat is toch een huurboot? Foutje, bedankt. In 2011, een half jaar voor zijn dood... kreeg de gooier een eerbetoon voor al zijn reclamewerk... met een tentoonstelling in de beurs van Berlage. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Melu van Hintem, journalist... werkt voor de Volkskrant, columnist ook daar... en Paul Reumer is directeur van de NTR. Hartelijk welkom allebei. Vanavond dus de uitreiking van die sportprijzen van het jaar. We worden net al eventjes Hans van Zetten, Melu... Vond je het mooi om dat weer even te horen? Ja, ik vind het wel mooi. Ik moet dan altijd denken aan uh, Theo Komen. Weet je, dat was ook zo. Ik denk dat, dat die erin. Um, ongeëvenaard tempo op nahield uh, als het er om ging om, uh, om uh, wedstrijden te verslaan, met name wielerwedstrijden natuurlijk, maar ook dat enorme enthousiasme waarmee die dat deed detail komen verzonnen ook een hoop bij, hè, weten we achteraf dat maakt het eigenlijk alleen maar mooier, want je wilt gewoon het verhaal horen, maar daar deed het me aan denken en je kunt natuurlijk van de ene kant zeggen ja, moet niet ook een sportjournalist een soort professionele distantie uh, hebben, maar ja van de andere kant, als je dit hoort, is het gewoon zo leuk als iemand het zo geweldig vindt ja. Ja, ik vind het heel aanstekelijk. Paul, de vraag is natuurlijk hè, de kip en ei discussie, een beetje, is Van Zetten nou uh, heeft, heeft hij het nou zo... Ik bedoel, dat was een wereldprestatie die Epke daar ja. leverde. Uh, maar goed, hij is daarin meegegaan. Of was het ook wel omgekeerd dat hij het juist... het publiek ook enthousiast heeft gemaakt... en dat ze nog meer die prestatie van Zonderland waardeerden? Nou, hij, hij zei het zelf al heel bescheiden. Hij heeft natuurlijk niets bijgedragen aan wat Epke daar gedaan ja, heeft. En, en al voor de oefening was iedereen gespannen van wat gaat er gebeuren. Maar hij voegt wel beleving toe. He, Theo Komen terecht, maar ook Jack van Gelder... kunnen dat met voetbal mm. heel goed. Um, uh, en die beleving, dat maakt het wel extra, uh, extra opwindend. Dus ik denk wel dat hij een bijdrage heeft geleverd aan, aan het, het euforiegevoel gevoel wat we met z'n allen hadden toen hij sprong en stond en strak stond... had iedereen zo'n gevoel van uh, extase. En daar helpt het commentaar zeker wel in mee. Ja, ja nou, dat is mooi uh, inderdaad, om daar nog eens even over te horen. Hans van Zetten. Uh, zometeen gaan we over andere zaken praten in uh, de media deel 2 van het Media Forum. Maar eerst het nieuws. Hier is Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Drie mannen en drie vrouwen die zijn veroordeeld voor een moord in Breda... hebben mogelijk jarenlang ten onrechte in de gevangenis gezeten. De Hoge Raad heeft bepaald dat een gerechtshof de strafzaak opnieuw moet behandelen. Als er inderdaad fouten zijn gemaakt... dan is de veroordeling mogelijk een van de grootste gerechtelijke dwalingen ooit in ons land. In de Pakistanse stad Karachi zijn vier hulpverleners doodgeschoten. De slachtoffers zijn vrouwen die aan een vaccinatieprogramma van Unicef tegen polio werkten... De hulpverleners kwamen op drie verschillende plekken in de stad om het leven. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslagen zit. De Taliban hebben zich in het verleden uitgesproken tegen de vaccinaties. De top van het Beatrix kinderziekenhuis is uit zijn functie gezet. Meldt het Universitair Medisch Centrum Groningen waar het ziekenhuis onder valt. Er zou niks mis zijn met de kwaliteiten van de afzonderlijke bestuurders. Maar het lukt ze niet om samen te werken. Al lange tijd zou er sprake zijn van een gebrek aan leiderschap. En in een ander ziekenhuis, het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer... krijgen medewerkers deze maand maar de helft van het salaris. De andere helft volgt in januari. De werknemers krijgen wel de eindejaarsuitkering. Het ziekenhuis in Zoetermeer kampt sinds vorig jaar met financiële problemen. Vandaan. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vanmiddag is het bewolkt en neemt de kans op buien langzaam af. De temperatuur ligt rond de graad of zes. De zichten zijn matig en er staat maar weinig wind. Komende nacht is het zo goed als droog. Tijdens opklaringen kan het zicht verder teruglopen en ontstaat er lokaal mist. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden aan zee en 0 tot 2 graden in het binnenland. Woensdag is het naar verwachting droog en komt de zon lokaal tevoorschijn. Het wordt 4 tot 6 graden bij een aanwakkerende zuidoostenwind. Aan Verkeersinformatie. Er staan files op de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad, voor de Koentenal 3 kilometer. Een aanrijding op de A20, Gouden, richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Prins Alexander, 3 kilometer. Op de A27, Utrecht-Breda, bij knopend Lunette 2 kilometer. De rechte reishok is dicht, daar staat een kapotte vrachtwagen. Daardoor loopt het ook vast op de A28, Amersfoort richting Utrecht, bij knooppunt reis weer 2 kilometer. A76, geleden richting Heerle, bij knopend Essen 2 kilometer, daar is de rechte reishoek. Ook dicht. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Staat tussen Vinkeveen en Uithoorn 6 kilometer. Lunch met Jurgen van der Berg. En het mediaforum met Melo van Hinterman en uh, Paul Reumer. Hebben jullie je kerstcadeautjes al ingepakt? Want ik heb hier eventueel nog een papiertje in. Fantastisch ja. <laughs> ja, Het geeft wel een beetje af alleen. Dus het is een beetje fris oh. om je cadeaus ja. in af te, uh, te verpakken. <laughs> uh, het is een advertentie van Q Music. Een, een, een, een conculega radiostation. Uh, vier pagina's. Deze hebben we uit de volksstand gehaald. Ik weet niet of die in een andere krant ook nog stond. Een dure uh, grap. Ja. Een ton hoorde ik dat het kost. Echt waar? Ja. Ja, dat nou, is wel heel veel geld, maar uh, dat halen ze er vast uit. Want wij hebben het er nu ook al wel over. En ongetwijfeld hebben we veel meer mensen het erover. Ik denk niet dat iemand het als cadeaupapier gaat gebruiken. Hoewel, je weet het niet, maar de naam wordt steeds genoemd. Natuurlijk weet het ook alweer. Uh, je ziet, ja, het staat er heel ja. klein op, maar je ja, ziet het, is, het wel. Het is een hele slimme, uh, sympathieke en hele goede campagne. Ik bedoel, um, uh, iedereen heeft kerstpapier nodig. Je gaat het inderdaad niet gebruiken. Maar het is, uh, je doet niemand kwaad. Uh, we hebben het erover en het is gewoon heel goed bedacht. En dat is of de reclame vermag. Je moet opvallen. Nou, dit valt zeker op. Ja. Denk je ja. niet dat ze beter bijvoorbeeld de dingen hadden kunnen maken die kinderen hadden kunnen uitknippen, die dan leuke kerststerren of zo, die je dan de boom kunt hangen? Nou, doen ze dat dan weer volgend jaar? Dus nee, volgend dit is. Het ja. is natuurlijk extreem duur. Ik geloof inderdaad dat een pagina 25.000 euro kost. Dus... Dat klopt wel, die ton. En uh, extreem duur. Maar aan de andere kant, uh, uh, wat je zegt... Als je, uh, er zit nu iemand te, te turven van een mediabureau... van hoeveel seconden wordt er over gesproken de hele dag door. En uh, die ton die halen ze er drie keer uit. Houd dus erover op. Handige, handige acties. Goed Nee, nou, ik weet niet welke afspraak ze dus met ons hebben gemaakt natuurlijk. Uh, met de Volkskrant bedoel je? Uh, nee, dat wij korting, hier... Dat is, oh, met ons. Oh ja, nee, dat ze nog korting hebben gekregen oh, ja, misschien. Uh, goed, misschien krijgen jullie kerstpakket wel in, uh, in dit papier. Ik ben zelfstandig journalist, oh, die ja, krijgt niets af... van de Volkskrant. En ik stuur het terug, dus dat je dat even weet. <laughs> uh, Studio Sport. Uh, ja, dat we respect hebben moeten voor een, uh, een gescheidsrechter, voor een grensrechter, dat, dat weten we intussen. Uh, zou je denken. Tenminste, met alle aandacht voor uh, die toestand rondom Richard Nieuwenhuizen. Uh, maar we moeten verder gaan. Zeggen PvdA en VVD. Studio Sport zou anders moeten omgaan met agressie op het veld. Voetbalcommentatoren moeten een voorbeeldfunctie innemen. Uh, heb ik uh, iemand van de VVT in ieder geval vanochtend horen zeggen. Paul, hebben ze een punt, die partijen? Nou, laat, laat, ik, laat ik beginnen om te zeggen dat ik vind dat de politiek... zich echt niet steeds moet bemoeien met de inhoud. Daar is één. Dan word je een beetje moe van. Daar word ik een beetje moe van. En ik vind, het hoort ook niet. Uh, uh, programmamakers hebben een uh, zelfstandige verantwoordelijkheid. Het hoort ook zo. Ik vind ook niet dat uh, journalisten de verantwoordelijkheid hebben... om uh, uh, uh, uh, uh, selectief uh, uh, verslag te doen. Dus ja, als rottigheid gebeurt uh, in of rond het voetbalveld... dan uh, moet je dat wel laten te zien. Ik vind het wel heel belangrijk dat je er wel context aan geeft. Uh, kijk, wat er gebeurt bij de uh, UEFA en de FIFA bij Europese wedstrijden daar wordt uh, rottigheid bewust buiten Precies, beeld gehouden. Buiten beeld, inderdaad. En, en dat is toch een soort van censuur. Je ziet het niet, terwijl ja. het wel gebeurt. En de, en de commentator noemt het dan wel vaak. Ja. van: hey, Er gebeurt daar nu wat op de tribune, maar je ziet vaak ook spelers dan kijken en zo, dan en, zie je niks. Nee, dat is eigenlijk heel raar. Uh, het is heel erg dat het gebeurt overigens. En ik vind ook dat je als, als uh, mediamens, of je nou kranten maakt of televisie maakt, een verantwoordelijkheid hebt bij wat je laat zien. Maar als het gebeurt, gebeurt er, dan moet je het laat te zien, maar belangrijk is dat je de context aangeeft. Dat je eigenlijk uitlegt waarom het zo krankzinnig is wat er gebeurt, en dat het zo raar is. En dat er geen geweld tegen scheidsrechters mag komen, dat wisten we ook al, voor die arme man werd doodgeschopt. Maar, uh, dus het is niet iets nieuws, maar de verontwaardiging die er, uh, die er uh, plaatsvindt, en de discussie die daarover uh, gevoerd moet worden, die moet ook door uh, commentatoren en journalisten op tv worden gevoerd, en ook de studio sport, maar dat doen ze ook. Ja. Dus uh, in die zin uh, maakt uh, uh, de politiek zich denk ik een beetje druk om niks, en gebruiken ze het erg om uh, Zegzelf te profileren. Melo, of is het toch goed dat die partijen... daar nog eens een keer de nadruk op leggen? Nou, ik vind het eigenlijk niet, want... Uh, helaas ben ik het helemaal een beetje eens. Ik zit nog we soort te denken... of ik nog iets origineels aan toe kan voegen. Maar het probleem dat was natuurlijk al veel langer. En, en het lijkt er nu wel een beetje op... Uh, uh, ik, ik vind dat, ja. Het lijkt er nu een beetje op alsof ze de bal bij de media neerleggen. Terwijl ik denk, de politiek had natuurlijk al veel eerder met die voetbalverenigingen aan tafel moeten zetten. Op momenten uh, dat je hoorders uh, politieagenten moeten inhuren uh, om een voetbalwedstrijd uh, uh, adequaat te begeleiden... of te kunnen laten spelen, dan moet je je afvragen wat er fout zit. En als je dat zoveel jaren laat lopen en dan nu gaat hmm. ze zeggen... ja, ze zouden toch eens op televisie iets aan moeten doen. Punt één, werk maar... natuurlijk niet. Punt twee, veel te laat. Punt drie, doe wat je wel kunt doen en waar wel je taak ligt. Ja, maar, maar dit is niet het probleem wat de politiek kan oplossen. Dit is een heel breed maatschappelijk probleem. We, we er met z'n allen. Dat roepen we ook al jaren. Maar het is gewoon waar, weet je wel. Normen en waarden uh, uh, uh, vlakken wat af. En dat moeten we met z'n allen weer weer omdraaien en oppakken. Dat kan niet de politiek doen. Die kan een voorbeeld uh, geven, nee, we, we, we moeten het allemaal doen. Ja, maar iedereen moet zijn taak erin nemen. En nu, ja. en nu zeg je dat de politiek zegt, media, jullie zouden dit of dat ja. zo moeten doen. Terwijl denk ik, kijk naar je eigen. Kijk wat jij er zelf aan zou kunnen ja, doen. is makkelijk. Uh, het niveau van discussiëren in de Tweede Kamer, wat we vorig jaar hebben we kunnen laten zien, hè, over hufterig gedrag. Ik bedoel, iedereen uh, doet het blijkbaar. Dat is ook wat Arno van Meulen vanochtend heeft gezegd hier op Radio 1, chef-commentatoren uh, bij, bij Studio Sport. Hij zegt, ja, een uh, sportcommentator heeft daar geen geen taak in in principe. Wij geven de waarheid weer. Dus wat er gebeurt, dat, dat vertellen we. En uh, ouders moeten dan maar oordelen en zeggen dat iets niet mag tegen hun Maar uh, nou, nee, nee, de nee, waarheid, dat... zegt hij dat? Je ja. geeft nooit de waarheid. Je geeft altijd je perspectieven op als ah, je ja, ziet. Okay, dus ja, dat goed. is gewoon ja, onzin. Maar ik vind het ook te makkelijk. Want ze zeggen, ja, we doen alleen maar verslag. Nee, want ook in je verslag maak je keuzes. Bij het verslag geven hoort ook dat je context biedt. Dat je, dat je uitlegt wat je ziet en, wa, en, en wat je denkt wat daar gebeurt. Overigens, dat doet suursport heel ja. erg. Ja, maar wat ja. zeggen, ze, studio voetbal uh, zondagavond hebben ze het hele tijd over dat bandje van respect van die we die, die, die elk jaar hadden ze elk jaar de elleboog van de week, weet ja. je wel. Dat, dat toont elleboog, ook iets aan. Elleboog, elleboog, ja. Het heeft helaas geen uh, fluit elleboog geholpen. Elleboog van de week. Maar ze doen, er, ze doen er wel wat aan. Dus ik vind niet dat je ze kan verwijten dat ze daar hun verantwoordelijkheid niet in nemen. Right. Nog iets anders. We krijgen uh, het komend seizoen is uh, de, de samenvattingen zitten nog bij, bij de NOS, bij Studio Sport Straks schrijven we dus Fox met Murdoch, hè, zijn bedrijf. Wordt het dan helemaal anders? Gaan we dan inderdaad, net als UEFA en, en, uh, en uh, wat is het? Uh, uh, FIFA. FIFA. Uh, gaan, we dat, dat, gaan we dat dan buiten beeld uh, houden? Nou, dat, dat valt niet te voorspellen, maar uh, uh, dat denk ik eigenlijk niet. Nee, ik denk niet dat de journalisten die straks uh, dat van Fox gaan maken... als dat zo gaat gebeuren, dat die opeens een heel ander uh, uh, beeld gaan laten zien. Dat accepteert het publiek namelijk ook niet. Dat zag je toen uh, Talpa een tijdje het voetbal ging doen. En de volgorde ging veranderen en al ja. alle dingen ging doen... die mensen o, niet wilden. We niet met de belangrijkste wedstrijd. Maar... Ja, precies. Die, de belangrijkste ja, achtera ja. achteraan ja, zou We ja, best ja, lang nog best, blijven ja, kijken. Ja. Maar het publiek accepteert het op een gegeven ogenblik niet. En uiteindelijk uh, ook commerciële uh, zenders... Uh, zijn er toch om het publiek te dienen. En, uh, uh, dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. Goed. We gaan het hebben over de lijstjes. Want uh, daar is nu weer tijd voor. Uh, de mooiste, de beste, de slechtste van het jaar. Uh, nou, laten we even wat lopen. De meest irritante reclame bijvoorbeeld Zalando heeft de twijfelachtige eer gekregen voor dit spotje. Je sister heeft het Zalando-virus. Maar ik ben to te zeggen Zalando-virus is. highly contagious. dat? de nieuwste dat? Wat is irritant, Melo? Deze? Ja, ik moet zeggen, ik gebruik de reclame altijd... om de koffiekoepjes naar beneden te brengen of naar de wc te gaan. Maar ik heb deze inderdaad gezien. Hij is dus gewoon, ik hou er nooit van als, als, als, als het zo, zo enorm stupide zijn. En dat zijn veel, uh, veel reclames. En dat vind ik zo verschrikkelijk jammer. En dit is ook zo'n enorm stupide reclame. Nee, dat vind ik helemaal niet. Ik vind deze juist heel grappig. Ik word hier vrolijk van. Ik, vind, ik moet hier echt om lachen. Weet je, ik okay. vind stupide reclames van die mensen... die opeens een, uh, in een witte jas uh, tampen staan gaan aanbevelen... aan een mevrouw die slecht geplaybackt daar... dat vind ik echt te erg voor worden. Die zijn ook hier word ik vrolijk van. Ja, maar je hebt gewoon ook, de nou, Amerikanen kunnen dat beter. Je hebt gewoon ook hele mooie. Ik kan nog mag ik er eentje vertellen die ik altijd heb onthouden. Die iedereen misschien ook wel kent. Maar dat was reclame nog toen we nog van die cassettebandjes hadden. Dus ik heb het nu echt over het steen. tijdperk Maar toch. En zo'n BASF, over Bas F ging dat. En ik kreeg iemand op het, uh, uh, bij het front, die kreeg de post uitgedeeld. En die kreeg dan zo'n bandje. En dan stopte die ergens in. Dan ging die afluisteren. En toen bleek dat zijn vriendin, die maakte het uit. Wat je natuurlijk helemaal niet wil horen als je in het heetste van de strijd bezig bent. En dan was uh, de leus. Was, uh, uh, ik weet niet meer precies, dus moet je me even vergeven, maar het was uh, iets van uh, with the F, even the worst things sound good, of zoiets, weet je wel. Dat vond ik echt geweldig. <lacht> maar dat ja. vind ik mooi, ja. daar is heel veel over nagedacht. Dat is een mooie grap, was mooi. Ja. En dit is dan zo plat, zo simpel, zo één dimensie, gewoon zo, zo niks aan. Even naar onszelf, de media, want we, we werken graag met die lijstjes, dat is altijd leuk, zo ja. aan het eind van het jaar. Nou ja, op muziekgebied, maar op alles, politici hebben we gehad, dialectwoord van het jaar, dat, dat vond jij trouwens een leuke, geloof ik. Ja. Wat het was het ook alweer? Ja, ja, het was pienne de Kuttel. Hoe? Oh. Pien in Kuttel. Ja, Pienekuttel. Piene wat zou piene, dat betekent, piene, piene, piene kuttel, piene, piene kuttel. Nou, de hele tijd hoorde ik dat woord. En ik dacht, wat zeggen ze, wat zeggen ze? Dus ik ben helemaal vergeten wat het betekent. Ik dacht dat het iets... Nee, ik weet het niet. Ik ga niet gokken ja, Er is, is het iemand die een beetje zuinig is. Ja, zo, dacht zo ik ook, beetje, ja. ik weet het niet zeker. Uh, kuttel, op, op Radio 5 ja, hebben ze dat gedaan. Mooi. Het mooiste stem van Nederland, Robert en Brinken, is dat geloof ik geworden. Het woord van het jaar. jaar. Kortom, uh, ja, het is ook wel een beetje goedkoop, een goedkope manier om even uh, ja, te vullen. Het is snacker, weet je wel. Het is heel gemakkelijk. Uh, een beetje amusementair een lijstje maken. En wat zegt het nou eigenlijk? Er is ook zo'n lijstje van de meest invloedrijke mensen in de media. Dat is heel grappig. Dan gaan allemaal, allemaal collega's en ikzelf pakken gelijk dat blad. En gaan Stel we kijken. jij erbij of niet? Ja, ja 87. Ja, ja. Oh, ik, ik heb ooit op 12 <laughs> gestaan. Dus het gaat echt heel slecht met me. John de Mol staat altijd op één. En dat zal de rest van de eeuw zo blijven, denk ik. Maar het grappige is wel dat mensen het is niet serieus nemen. Want het zijn onzinlijstjes. En toch kijk je en toch neem je het een beetje serieus. En er zijn zelfs mensen die laten zich erop voorstaan. Ja, en dan wordt het een beetje treurig. Ja, maar ja. ja. Heb je het over hier achter? Ja, ik weet niet. van de andere kant? Vind ik in zijn algemeenheid kan je zeggen dat lijstjes ook een manier zijn om een beetje grip te krijgen op dingen die zijn uh, gebeurd. He, ze zijn ook een manier om dingen te ordenen, dingen te onthouden, om te kijken wat we nou eigenlijk belangrijk vonden. Zeg maar die dat psychologische aspect van een lijstje maken, dat vind ik eigenlijk wel, wel aardig. En dat er dan zo'n woord als Project X-feest uitkomt, wat ik echt een lelijk woord vind en ook zelf eigenlijk ja. zo goed begrijpen waarom het woord van het jaar is geworden. Ja. Maar dat, dat geeft wel aan hoe belangrijk dat kennelijk wordt ja. uh, gevonden. Ja. Die gebeurtenis blijft wat in je geheugen gegeven. Die kant zit daar natuurlijk ook wel aan. Dus nee. Nog nee. even naar, want daar hoorde ik eigenlijk bij het eens van het jaar de Serious Quest actie van 3FM. Uh, een van jouw mensen zit erin, ja, hè? Veenscha. Nee, ja, ja, ja. Ja. ja, nou ik, ik, ik wens hem heel veel sterk. Het lijkt mij heel zwaar uh, om daar te zitten. Maar goed uh, dat die actie nog steeds weer is. ook... Nou, de, de actie er is op zichzelf is natuurlijk goed... want elk euro die je voor het goede doel uh, inzamelt, is, uh, is verdiend. Um, wat ik wel zelf een beetje... maar het is echt persoonlijk, hoor. Het is nu jaargang negen, geloof ik. Um, uh, waar ik een beetje flauw van word, is die enorme hyperigheid. Opeens gaat alles de gaten weer over. Iedereen uh, uh, speelt elkaar na nou, hoe fantastisch het allemaal is. Het is heel goed. Maar ik ben er ook wel... ik denk, nou ja, laten we weer eens een keer iets, een nieuwe actie verzinnen... die heel origineel en nieuw en anders is. Want het wordt wel een beetje een herhaling. En negen keer is misschien een beetje veel. Maar is het is het misschien ook niet nodig dat ze dat doen. Omdat ze iedere keer willen ze weer over het bedrag van het jaar daarvoor heen komen. Het is tot nu toe ook gelukt. Vorig jaar, mijn ja, stad, dat Leiden. Dat is niet voor hun eigen doel. 8, hè? 8, dat zeggen ze zelf niet. Van dat dat per se. Dat, nee, dat, dat, doel kan, is. Ja, maar dat kan je wel niet zeggen. Maar als, als dat, dat lijstje met cijfers wordt gepresenteerd. dan krijg je toch vorig jaar Leiden 8,6 miljoen. Ja, he, als je dan, Leiden, Leiden. Leiden, mijn stad. Als je dan met, uh, uh, op, dit jaar met 5 miljoen komt. ja, dat voelt toch niet fijn. Ik kan me voorstellen dat dat. Maar, dat daar zou ik zenuwachtig van worden als ik hun dus was. Dat, maar dat ben ik er hebben al die mensen nodig die de straat op gaan en ook allemaal. Maar Het wat wordt doen. dus een beetje een raar ding. Het doel gaat dus worden: we moeten meer dan volgend jaar. Of we gaan nog een keer extra die Alp op. Het, het, het, het doel lijkt wel uh, groter te worden dan het, dan het middel eigenlijk. Het gaat toch om het goede doel. Het goede doel zou het Weet je wat krijgen. ik het gekke vind hierbij, dit is toch allemaal voor het Rode kruis en dat lees je dan weer nergens. Nee, heel weinig. Erik Korton is ambassadeur van het Rode Kruis. Die maakt allemaal prachtige filmpjes. Die gaat naar die landen toe. Maar die spreekt toch, die mensen. Ja, maar toch valt het, valt het uiteindelijk. Want in die zin vind ik het klopt met wat jij zegt lijkt veel meer om, serious je, moet zoveel ophalen. Je weet, nou ja, dan weet je nog wel dat het voor de babysterfte is. Maar wie er nou precies achter zit en wat die organisatie ermee gaat doen... en hoe, dat vind ik toch iets minder. het zit echt wel over het Rode Kruis, hoor. Ik moet hier echt voor de collega's, Weten jullie trouwens, mag jij nog iets anders over vragen? Eeten ze nou echt alleen maar groentesap of is het zo dat de gaan? Nee, nee, dat nee, ze serieus. Nee? Ja, ja. Geen misverstand, hoor. Ik vind het fantastisch dat iedereen dat doet... en het is een prestatie. Ik denk alleen dat de aandacht die eraan gegeven wordt... op een hyperig, uh, heel groot ding is mm -hmm. wat misschien niet meer helemaal uh, past bij waar het over gaat. Oké, okay, uh, vanaf vanavond kan het. Ik kan liedjes aanvragen bij de collega's van 3FM. Allemaal gaat het naar het goede doel en dat is het Rode Kruis namelijk. Meedoen so. van Heentem, dankjewel. En uh, Paul Reumer ook. Uh, we gaan ook een liedje draaien. Dat is nog gewoon helemaal gratis en voor niks. U krijgt dat <laughs> gewoon uh, van de publieke omroep. Hier is Jason Rez en Make It Mine. Wake up everyone How can you sleep at a tight night? this? Unless the dreamer is the real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 Vier jaar geleden alweer deze, 2008, komt zijn album uit... We sing, we dance, we steal things, make it mine, Jason Moraes. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen, doen we met Jesper Rijpma vandaag. Die is 28 jaar, komt uit Utrecht. Mooie stad, uh, bij de Domtoren. Uh, en je bent een gemeenteraadslid voor de VVD. Ja, klopt. Ja. Was je ook een van die achterbannen die boos was over al dat gedoe met die zorgpremie en zo? Of... Nou, ik heb heel veel natuurlijk heel direct meegemaakt dat mensen het, de, de, de ophef wel heel erg goed snapten. Dus we hebben er veel berichten vanuit de stad ook over gekregen. Maar de rust is ja. weer gekeerd binnen de VVD? Ja, zeker. Wil ja, ja, je, je hier blijven op dit niveau of wil je ook nog eens een keer landelijk doorstoten? Ik denk dat iedereen altijd de ambitie heeft om, uh, om nog meer van zijn leven te maken. Ik heb nu al iets heel moois bereikt, maar uh, uh, natuurlijk de ambitie is er zeker om, oh, okay. uh, om door te gaan. Nou ja, wie weet. Rutte luistert wel eens naar dit programma. Dus dan denk je van nou, er zit een jonge talent. Maar misschien kan je even laten zien dat je uh, ook goed bent in dit nieuws. Of jij maakt het nieuwsquiz, begrijp ik, daar uh, in Utrecht. In een van de kroegen. Dus uh, we kijken of je ook inderdaad uh, goed gaat scoren. Uh, als gezegd, tien punten, dat is de score van gisteren. Daar moet je overheen. Dat doen we eerst door de nieuwsfactor te bepalen: Stem Limburgs. De nationale nieuwsquiz. Ja, er hangt hier een uh, luchtje. Ja, een luchtje dus. Ja, is dat luchtje nou reden om te twijfelen aan de integriteit van Wekers? Er is uh, op dit moment uh, geen sprake van. Van, ja, wat je zou kunnen noemen een smoking gun. U moest eens dus weten hoeveel brieven ik dagelijks krijg. Ja, de, de oppositie twijfelt toch of dit wel zuivere koffie is. Hè. En dan is het heel erg belangrijk dat uh, de staatssecretaris Beekers... Uh, zelf opheldering komt geven... Ja, de rapen lijken gaar voor staatssecretaris Frans Wekes van jouw partij, de VVD. Uh, ligt een beetje onder vuur vanwege zijn nauwe banden met een partijgenoot die van corruptie wordt verdacht. Vraag 1. Wat is de naam van deze van corruptie verdachte partijgenoot en ex-wethouder? Dat is de heer Van Rij. Jos van Rij, inderdaad. Dat is uh, goed. Uh, tijdens de verkiezingscampagne in september een foto van Wekes plaatste die op een reclamezuil langs de A73 bij Roermond met de stem uh, met de tekst Stem Limburgs. Uh, in eerste instantie zei Wekes dat hij niet wist wie dat betaald had, maar later moest hij dat terugnemen, want Van Rijt zat er dus achter. Vraag 2. Ook is gebleken dat wekers zoals Van Rij graag wilde... het kantoor van welke overheidsinstantie niet naar Rouen maar naar Venlo liet verhuizen? Ja. Ik moet het laten schieten. Nee, ik weet het niet. Het nee. was de Belastingdienst. Ja. ja. En alsof het allemaal niet genoeg was zou Wekers van Rij ook nog hebben geholpen met een belastingprobleem. Vraag 3, een kop uit de krant. Ik lees hem voor... en uh, je krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen... en je moet het met elkaar combineren. Als mijn post weer opgeheven wordt, kan worden, is de operatie geslaagd. Dus als mijn post weer opgeheven kan worden, is de operatie geslaagd. Gaat dit over minister Timmermans over de bezuiniging op diplomatenposten in Afrika? Twee, Van Rompuy aan de vooravond van zijn vertrek als voorzitter van de Eurogroep? Of drie, minister Stef Blok over zijn ministerie voor Wonen? Dat is de Stef Blok. Ook al een partijgenoten. Uh, Blok inderdaad, uh, het was een kop uit de Volkskrant vanochtend. Vraag 4. Tientallen woningcoöperaties dreigen failliet te gaan... door de heffing die Blok wil opleggen. De minister komt nu met een oplossing die volgens Edes onrealistisch is. Wat kunnen corporaties volgens Blok doen als oplossing voor de geldnood? En woningen verkopen. Ja, panden verkopen, dat is goed. Winkelpanden, bedrijfspanden en woningen. We gaan naar vraag 5, dat is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Nou, ik dacht uh, wat rustiger aan te gaan doen en uh, te genieten van mijn twee kinderen. Maar soms loopt het leven anders dan ook ik gedacht had. Dat is Sharon Dijksma. Nieuwe staatssecretaris hè, volgt Kovir Daas op. Haar uh, partijgenoot vraagt 6. Dijksma was eerder staatssecretaris van onderwijs in het kabinet Balken en De Vier. En dit jaar was ze nog in de race om burgemeester te worden van een stad. Welke stad? Enschede. Dat is niet goed. Oh. Ze woont in Enschede, maar dat ging om de post Nijmegen. Oh, ja, ja, en die ging uiteindelijk cool. naar Hubert Bruls. Ja. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus één term uit het nieuwsaanbod. Het gaat om een onderwerp. En we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben een beetje uit de hand gelopen. 3. Ik vind mijn evenknie ontvrienden echt zo 2009. 2. Na mij komen bangalijst en inbrekersrisico. Stop. Project X-feest. En dat is goed, want de laatste aanwijzing was geweest... ik ben de winnaar van de Vandalen Woord van het Jaarverkiezing. Project X-Feest, inderdaad. Uh, ja, nogal uit de hand gelopen zou je kunnen zeggen, dus dat klopt wel. Uh, dat eerste, uh, ontvrienden, was het woord van 2009. Nou ja, dat vindt uh, project X-Feest vindt dat natuurlijk helemaal niks. En banga-lijst en inbrekersrisico was de rest van de top drie. Uh, we komen in totaal op uh, zes. Dat betekent dat er maar twee goed hoeven te zijn om over die tien heen te komen. Maar ik zou er wat meer goed hebben, want dan... Dan kunnen we die andere kandidaten die de rest van deze week nog voorbij komen... een beetje zenuwachtig maken. Um, dus uh, zometeen in deel 2 van de quiz gaan we kijken hoe het gaat worden... voor Jesper Rijpma. Goedemiddag.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 Vandaag luidt de stelling. Het is goed als netzenfokkerijen verboden worden. De Eerste Kamer gaat er zo direct over stemmen... maar volgens voorstanders kan er niet veel meer misgaan. Er komt een verbod op netsenfokken vanaf 2024. De politiek neemt volgens de voorstanders van het verbod... eindelijk een keer stelling tegen dierenleed. Tegenstanders vinden dat een verbod helemaal geen zin heeft. Uh, u mag zeggen wat u vindt, uh, op deze stelling dus. Het is goed als netse fokkerijen verboden worden. Bent u het eens of oneens met die stelling, sms dat naar 7070 70 kost 50 cent. Gratis bellen 0800 1101, u kunt naar de website www.stand.nl en als u twittert het eens of oneens doe het met een hekje standpunt. We gaan naar deel 2 van de quiz met Jesper Rijpma, 28 jaar uit Utrecht. Zes dus in de factor. Um, nou ja, twee die nodig om over die tien te komen van gisteren. Dat moet niet zo'n probleem zijn. Maar we gaan kijken wat de totale score wordt. Ik moet de vraag helemaal stellen, dan het antwoord of pas zeggen. Hier komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Een bergingsbedrijf. Uit welke plaats heeft Bultrug Johannes vandaag van de Zandplaat naar Tessel gesleept? Den Helder. Harlingen was het. Welke minister ontkent dat drie Rijksmusea hun deuren moeten sluiten? Busen maken. Goed, Nederland wil dat welk land voor het internationaal strafhof in Den Haag wordt gedaagd? Syrië. Goed, bij welke gelderse plaats werd gisteren een parachutist dood aangetroffen? Teugen. Goed, naar welk land kunnen asielzoekers volgens staatssecretaris Steven weer veilig terugkeren? Somalië. Goed, wie wordt volgens de Duitse media zo goed als zeker de nieuwe voorzitter van de eurogroep? Dijsselbloem. Goed, leden van een oudejaarsvereniging uit Tolbert... moeten een boete betalen van hoeveel euro voor een oudejaarschap uit 2002? 5000. Dat is goed. In welke Nederlandse stad dreigt een man gisteren zijn huis op te blazen? Reda. Is goed, het gebouw van welk fonds werd gisteren bezet... door regisseurs en programmamakers? Mediafonds. Goed, welke politicus heeft de publieksprijs... voor de politicus van het jaar gewonnen? Samson. Goed, hoe heet de makelaar en presentator... die volgens de hoofdverdachte in een vastgoedfraudezaak... toch vervolgd moet worden? Harry Mens. Ook goed, in welk land is de verpleegster begraven... die zelfmoord pleegde na een grap van twee Australische radiodj's? India. Dat is goed, welke woningbouwvereniging... hoeft haar voormalig directeur geen loon meer te betalen? Pas. Laurentius. Welke eilandengroep is getroffen door de zwaarste cyclone in meer dan 20 jaar? Filipijnen. Fiji-eilanden. Rechters van het gerechtshof in welke plaats hebben een manifest opgesteld... tegen de uitholling van de rechtspraak? Den Haag. Nee, in Leeuwarden. Griekenland heeft langs de grens met welk land een hek gebouwd om illegale tegen te houden? Turkije. Dat is goed. Schalke 04 wil een klacht indienen tegen de KVB vanwege de blessure van welke speler? Afvalaai. Goed, als eerste in Nederland krijgt welke gemeente botsvriendelijke lantarenpalen? Wat Leewarden? Leeuwarden? Je zit wel met Leeuwarden, inderdaad. Nee, dat is niet goed. Ede was het. Botsvrije, eh, ja. Botsvriendelijke lantaarnepalen. Dat is ook nog wat voor Utrecht misschien. Uh, zeg ik meer uit eigen belang ook. Uh, ja, twee moesten er goed zijn om over die heen te komen. nou Dat is natuurlijk wel gelukt. Het zijn er uiteindelijk dertien. Dus dan kom je op een totaal van 78. Nou, dat is uh, keurig. Vorige Fijn. week was de winnaar uh, had 66, dus... Nou, dat zou hartstikke mooi zijn. Laat ze maar komen, zou ik zeggen. Je ja. uh, krijgt van ons mee naar Utrecht. Uh, de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En uh, even afwachten of dit de hoogste score blijft. Spannend. Ik wacht af. Goede reis terug. Dank u. Wij melden ons uh, zo direct weer. Dan gaan we het hebben over de crisispsychiatrie. Uh, uh, die is er bij Nacht en ontijd. Psychiatrie bij Nacht en ontijd. De zogeheten crisisdienst gaat het over. Na het NOS Journaal. Ik geloof. ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Totaal wonderlijk dat je dus geld kreeg als je geld had. Maar ik vond het wel heel lekker, dat idee van rente. Belangrijke en gewone mensen. Je wil niks missen eigenlijk. Want het is zo'n bizarre week waarbij alles kan gebeuren. Over de zin en onzin van het leven. Als je backstage bent, dan mag je huilen. Dat was best wel raar. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Hoe kan het in godsnaam bestaan ja. dat iemand tot zoiets komt? Wat zijn zijn beweegredenen? Nee. Straks van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio 1.